Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS. De organisatie Greenpeace is miljoenen euro's kwijtgeraakt door een fout van een financieel medewerker. De man die werkte op het hoofdkantoor in Amsterdam had gespeculeerd op valutakoersen en verloor volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel 3,8 miljoen euro. De medewerker is ontslagen en het systeem is aangepast om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. De milieuorganisatie biedt donateur's excuses aan, maar benadrukt dat lopende campagnes niet in gevaar komen. En Greenpeace haalt over de hele wereld jaarlijks zo'n 270 miljoen euro op. Oprichter Jan Nagel van 50PLUS wil binnen 14 dagen duidelijkheid over een onderzoek naar voormalig fractieleider Henk Krol. Minister Bussemaker had om het onderzoek gevraagd omdat Krol mogelijk subsidiegeld heeft misbruikt. Onder meer voor zijn seksshop. Nagel is kwaad dat Bussemaker na vijf weken nog niets heeft gezegd over het onderzoek. In het BNL op zondag zei hij dat hij het onfatsoenlijk vindt dat de minister Krol zo laat bungelen. In de zorg komt een grote ontslaggolf. Werkgeversorganisatie Actis zegt dat er de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen zijn aangekondigd vanwege de bezuinigingen. Maar uiteindelijk zullen tot en met volgend jaar nog zo'n 55.000 mensen in de zorg hun baan verliezen. Vakbond van Cabo FNV denkt dat er nog veel meer mensen in de zorg thuis komen te zitten. In het grensgebied met Duitsland komen tientallen camera's te hangen om wolven te betrappen die Nederland binnenkomen. De organisatie Wolven in Nederland heeft vanochtend de eerste cameraval opgehangen. In Duitsland zijn al wolven gesignaleerd op zo'n 15 kilometer van de grens met Nederland. Het weer, landinwaarts geregeld zon. In het westen en noorden vanuit zeebewolking. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen toenemende bewolking en mogelijk wat motregen. maar ook heel af en toe zon en 17 of 18 graden. Dit was het ten hoor. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 7 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Henrik Ielen Ambacht, 6 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En mocht je nog niet weten, het is vandaag vaderdag, dus ik denk deze plaat is wel toepasselijk joh, dus trauma -E en papa Ute.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 Eindelijk was het de Toyota die lange tijd de leiding gehad heeft. Vannacht hadden die uh, wat problemen, de leidende Toyota, met elektrische problemen. Toen werd de leiding overgenomen door Porsche. Met niemand minder als uh, Mark Webber achter het stuur. Ook die is uh, zojuist uh, garage in verdwenen. En nu is de leiding in handen van de Audi. Uh, die wordt uh, bestuurd door uh, het drietal uh, Marcel Vessler, Andreas Lotterer en... Uh, Telurier, de Fransman. Ja, en wie het laatst lacht, lacht het best in zo'n 24 uur race natuurlijk. Dus we wow, houden de race uh, voor je in de gaten. Verder de onderwerpen die uh, Willems juist noemde, het uh, actuele nieuws, hebben we ook nog. Want er wordt wat uh, afgestolen in Zandvoort. Ook dat, ja, we hebben hier uh, wat berichten... Uh,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 Een heerlijk hit van dit moment bij Zandvoort op zondag op de radio...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 Nou ja, ik denk niet dat er iets mee te maken hebt. Uh, maar afgelopen donderdagavond uh, werd er een uh, man uh, gesignaleerd... Uh, die met drie fietsen liep te slepen. Ik neem aan dat hij niet bezig was uh, handhaving te helpen... met het de, verwijderen van hun, uh, fietsen. Uh, de politie heeft die man aangehouden. Uh, ja, verdacht van het stelen van de fietsen. De man is uh, ingesloten voor onderzoek door de politie. Het ging daarbij om... Uh,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 En uh, in welke sport je ook actief bent, uh, wanneer je een Nederlandse titel binnenhaalt, dan moet je er veel voor doen. In dit geval is dat uh, Jeu de Boule. En dat betreft uh, Mauro Sanje. Die is uh, kampioen, geworden uh, Nederlands kampioen bij de junioren. Vorig jaar was hij dat al uh, bij de aspiranten. En uh, ja, dat is een groter talent is uh, dat op het gebied van uh, Jeu de Boule. Mauro uh, die speelt voor uh, Le Boule Fleury uit Lezen. En dat spel heeft hij geleerd eigenlijk van zijn opa en oma... die fanatieke beoefenaren waren van die sport. En, uh, inmiddels al uh, twee Nederlandse titels uh, voor deze 15-jarige zandvoorter. En uh, ook internationaal, Tim Hurtijen aan de weg. Ik heb het ook jarenlang gedaan, hè, dat Sjödeboel op het Gasthuisplein. Dat was zo gezellig. Elk jaar had je zo'n uh, boel toernooi op het Gasthuisplein. Jammer dat dat er niet meer is. Ja, dat kan. Het is gewoon een aanvulling, ook voor het gastjesplein natuurlijk... om daar weer schöneboel terug te krijgen. nou Zoals ik net al zei, gaan we zo dadelijk kijken naar het weer... voor de komende dagen. Maar eerst deze van de Breakfast Club terug naar de jaren 80... met Right on Track.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 Porque je não gosta. Se não quiser Als je niet de costas, você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar e wilt, de falar. Oh zo porque assim não wash se quiser Nummer 1 in Brazilië, deze dame Anita, je bla bla bla. En dan het vorige, volgende plaatje, daar hadden we het gisteren even over. Want jij dacht een plaat herkennen gisteren Willem. En te zeggen, is dat Climmy Fisher? Nee, dat was het niet, maar deze is het wel. Oh no, man. 87 afkomstig deze serie van Climbing Fisher. De rise to the occasion. Ja, we gaan eens even kijken naar Le Mans. Want we hebben nog nou, iets meer dan een kwartier te gaan, Willem. Ja, nog uh, om exact te zijn 17 minuten en 40 uh, seconden van de 24 uur. Oké, okay, jij wint. Le, <laughs> Le Mans 24 uur, jarenlange domein van Audi. En het ziet er weer om uh, naar uit dat de Audi's uh, succesvol gaan... Uh,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 regelmatig een klapband gehad hier op Le Mans. En ja, daardoor verder teruggevallen. Maar wat ook niet meewerkt in zijn geval. Ze rijden met z'n drieën over het algemeen. zijn een van zijn teammaten die crashte donderdag hard. Die kon niet van start gaan in de race. Dus hij moet het met z'n tweeën doen. Samen met Cooper McNeil.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 Maar die kan dinsdag alweer weg uh, richting uh, ring. Want daar staat komend weekend alweer een 24 uur race voor hem op het programma. Het gaat maar door, hè Willem. Ja. Hey, Willem, nog even, hoeveel auto's zijn er uh, eigenlijk gisteren om drie uur voor start gegaan? 54. 54, oké. Okay.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 Ik kan me voorstellen ja, dat die kites die liggen daar, maar hoe je ongemerkt meerdere kites kan meenemen. Want het is niet zomaar iets wat je meeneemt, toch? Nee, klopt. En het zijn ook nog professionele kites, zeg maar. Dus ja, het zijn die hebben alle, een behoorlijke waarde. Het zijn de allernieuwste van het merk Nash van het seizoen 2014. Oké, okay, nou ja, mocht, mocht u getuige zijn van de distal... Meld het dan bij de politie hier in Zandvoort. Nou kunnen nog twee platen zo vlak voor drie uur voor je draaien. En een van die twee platen is er uit de jaren 60. Hier is de Aquarius Let the Sunshine van de Fifth Dimension. Verzoek Willem, bij Salvo op zondag. De single van de Fifth Dimension, Dimension, The Letter Sunshine en Aquarius speciaal voor Maya. Ja, zo zit het uh, uur 1 er alweer op. Ik denk van nou, we kunnen nog wel twee platen draaien. Maar het was even ietsje langer dan ik dacht. Dus uh, de, de andere plaat die draai je gewoon aan het begin van het uh, volgende uur. Goed plan? Ja, lijkt me strak. Uh, beter die plaat helemaal draaien als een uh, hapje ervan, toch? Zo, zo is het maar net. Zometeen het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. Met daarin onder meer om uh, half uur natuurlijk de evenementagenda. De evenementen voor de komende dagen hoor je dan het andere lokale nieuws. En we gaan naar uh, WK hockey heren. Ze spelen de finale zo dadelijk om kwart over drie in Den Haag. Tot zo. Ah, zover.